En dat wil de minister niet. Het telefonische spoedoverleg van de Europese Unie en het IMF met Griekenland heeft niets opgeleverd. Morgen wordt er verder gepraat, heeft de Griekse minister van Financiën gezegd. Hij heeft te horen gekregen dat Griekenland meer moet doen om het begrotingstekort terug te dringen. Dat is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor 8 miljard euro aan steun. Beleggers zijn nog steeds bang dat de Griekse schuldencrisis escaleert. De Europese beurzen sloten daarom 2 tot 3 procent lager.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 Leers heeft bepaald dat bestuursvoorzitter Noert en Albayrak voor salaris moet inleveren. Ze verdient nu 273.000 euro en Leers wil dat ze onder de balken en de norm komt te vallen. Ook komt er een onderzoek. Leers wil weten waarom signalen van personeelsleden over een angstcultuur nooit zijn opgepakt. Dan het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht in het westen kans op wat motregen en minima rond 10 graden. Morgen grijs af en toe lichte regen en maxima van een graad of 19.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 Het is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is en een half over 9. Zometeen rond kwart voor tien is Sofie Hilbrand te gast. En wat er gisteren met de PSV-keeper Titon gebeurde... is een nachtmerrie van iedere keeper. Tenminste, dat zegt zijn collega Galit Sinou. Zometeen spreken we hem hier, Sinu in de wekelijkse sportrubriek met Erben Wennemars. En in Jemen is het weer heel erg fout, boel. Vandaag en gisteren zijn er meer dan twintig doden gevallen. Straks onze man in Jemen, Sam. Today's topics. Maar eerst. De man die mij elke dag aan het lachen maakt. Geetje. Ik voel ja. druk op zijn smalle ja. schouders. Is dat nou weer voor iets? Lucky Kink. Ja. Uh, goed, top 5 van today's topics. Eerste verjaardag van de Febo. 70 jaar bestaat de snackbar en vandaag werd er in Artis in Amsterdam een jubileumboek gepresenteerd. Voor veel Amsterdammers is het een begrip, maar ook in de rest van het land kennen veel Nederlanders inmiddels de Febo. Nom nom nom. Een vette bek halen. Precies, want het doet de Febo dus al 70 jaar kroketten verkopen. Nou, patat, hamburgers en meer vette snacks. En dat doen ze vaak uit de muur. Ja, dat is eigenlijk waar de, waar de Febo uh, groot mee is geworden. Het mooie van een loketautomaat is dat je met, uh, met relatief weinig personeel gigantische aantallen kan verkopen. Ja, en de VEBO heeft er ook voor gezorgd dat de automatiek bleef bestaan. En in de jaren 80 uh, eigenlijk was de automatiek nog sterven naar dood. Maar dankzij deze keten is hij in Nederland uh, blijven bestaan. En zie je, nu zie je hem weer overal. Bij tankstations, bij cafetaria's, bij discotheken en natuurlijk hier in Amsterdam op heel veel straathoeken. Het imago is niet zo positief, hè? Dat eten uit de muur. Ja, dat is waar. Want snacken is natuurlijk ook ongezond. Je krijgt er bloedvaten van en zo. En eh, iedereen weet ook dat je van te veel snacken... Nou, Willemijn, wat krijg je van te veel snacken? Een, een onleukbare, dikke reet, Willemijn. Dat weet je toch wel? Berlusconi heeft heeft je nog gezegd. Goed. Uh, anyway, volgens deze Trendwatch Dude moeten wij Nederlanders gewoon niet zo zeuren. Nederlanders kankeren altijd op hun eigen erfenis. Ik bedoel, de automatiek is Nederlands, lekkere kroket, goede Nederlandse patat erbij. En dan ben ik geen nationalist, maar ik heb wel zoiets van... Alle buitenlanders en altijd. Waarom kankeren we altijd op de dingen die we zelf voortbrengen? Oh, en niet op de hamburger of op Coca-Cola. Ja, dat kan natuurlijk ook. Uh, 70 jaar bestaat de Febo. dus. Het boek dat vandaag is gepresenteerd heet VEBO. Het fenomeen en het voetbalfenomeen Johan Cruijff die schreef het voorwoord... want die is groot fan van de snackbar. En daarom is hij ook zo vatsig. Door met nummer 4. Daar staat de ontruiming van het grootste illegale woonwagenkamp van Groot-Brittannië. De politie deed vandaag een poging om dat kamp op te rollen. Het kamp is 6 hectare groot en er wonen zo'n 400 mensen. Na een juridische strijd van ruim 10 jaar is het nu dus voorbij voor het kamp bij Londen. Tientallen activisten en sympathisanten zijn naar het woonwagenkamp gekomen om de bewoners te ondersteunen. Ja, want je begrijpt dat de bewoners van het kamp niet blij zijn met die ontruiming. Please tell me what am I gonna be? Living like a rat? Cause that's the way us. Echt soepel gaat het niet. De bewoners verzetten zich en hebben de ingang van het kamp gebarricadeerd. Dan nummer drie. daar staat een vastgelopen schip op de Schelde, De MSC Luciana. 363 meter lang en zo'n 15 meter diep. Die voeren op een standplaatje voor de kust van Vlissingen. Dat schip kan je hartstikke goed zien liggen. Het ligt ja, zo ongeveer 2,5 kilometer vanaf de boulevard. Nou, wat je vooral ziet is veel uh, sleeboten er rond. Uh, nog wat andere kleine bootjes die daar in, uh, in de buurt uh, varen. En uh, natuurlijk het schip ja, vol met containers. Het schip was onderweg naar Engeland en kreeg toen motoproblemen. Uh, zover ik weet was er machineschade. En heeft uh, de loods gezorgd dat het schip op een veilige manier... Uit het vaarwater ging, maar uiteraard, uh, zoals vastgesteld, is hij daarbij uh, vast komen te lopen. Ja, maar hij lag wel veilig uit het vaarwater. Een klein probleempje dus, zo'n mega schip dat op de grond ligt. En ook alweer spannend voor de Zeeuw, die normaal gesproken voor een simpel zinkend schip natuurlijk niet hun bed uitkomen. Robert Smet, die woont hier op de boulevard en uh, luistert heel veel naar het, uh, naar het verkeer hier zo, wat er allemaal omgaat. Ik hoorde het radioverkeer al, want mijn pa komt altijd als eerste uit en die hoorde dat. En ik liep zo mee te luisteren en ik hoorde wat behoorlijk tot het verhit aan toe ging, Dus toen kwam ik ook maar mijn bed uit. En toen zagen wij ja, dit schouwspel ja. voor de deur liggen. En dat schouwspel dat duurde nog wel even pas. Aan het einde van de middag kon het schip worden losgetrokken. Dan op twee, daar staat het zeilmeisje Laura. Ja. Hallo allemaal. Hallo. Laura, die is uh, nog steeds aan het zeilen natuurlijk. En vandaag werd duidelijk dat dat ook eigenlijk het enige is wat ze doet. Ze zeilt in haar eentje de wereld rond en is nu in Australië. Ze is zo druk met zeilen dat ze geen tijd meer heeft voor school, vertelde ze ons. Ze mocht en ze ging. Maar voor school is eigenlijk geen tijd meer. Ook niet als ze een weekje ergens aan land is. Die week heb je nodig om in te klaren, uit te klaren, water te halen, diesel te halen... en reparaties uit te voeren en dan zit je alweer op zee. Ja. En ik als schipper, ik heb toch drie weken op de IJssel gedobberd... Friese meer. Schippers van binnen. Bam. Uh, ik snap dat natuurlijk wel. Alleen op de school van Laura, daar zijn ze iets minder blij. Nou ja, blijkbaar. Bij de wereldschool zijn ze niet blij met uh, uh, ja, de beslissing van Laura. Maar er is weinig wat ze kunnen doen, zeggen ze daar. Omdat Laura niet meer onder de Nederlandse leerplicht valt... Um, ja, is er eigenlijk niks wat ze kunnen doen. Verder gaat het trouwens wel goed met Laura. Ze is nu in Australië, is al een dik jaar aan het zeilen en zorgt inmiddels goed voor zichzelf. Ik ben uh, een stuk beter geworden in voor mezelf koken. En nou, eigenlijk een stuk slechter, omdat ik veel makkelijker ben geworden en het gewoon niet boeit wat ik eet. Ah. <laughs> Yes. Ja. Uh, morgen is Laura trouwens jarig. Ze wordt dan 16 en ze wil nog steeds de jongste zelfs worden... die een rondje op de wereld heeft gezeld. Tot slot dan nog nummer 1. Daar staat de demonstratie vandaag tegen de bezuinigingen van het kabinet. Vandaag kwamen daar zo'n 5000 man samen op het Malieveld. Er wordt bezuinigd op de huurtoeslag, de zorgtoeslag. Je, je moet een eigen bijdrage betalen die hoger is voor de huisarts. Er wordt bezuinigd op onderwijs, op cultuur. En er zijn mensen die van alles tegelijk last krijgen. Is... Iedereen die daarmee te maken heeft... Die, die is hier, althans, dat is de bedoeling. Het is dus een, bezuiniging, of een demonstratie tegen uh, de stapeling van de bezuinigingen. Ondertussen maken de paarden en de koningin zich op voor een sobere prinsjesdag. En dan is de FNV nog druk in onderhandeling over het pensioenakkoord. Het is vandaag uh, een moment voor een belangrijke keuze. Vorige week 16 uur vergaderd. Uh, nu moet het een keer tot een besluit komen. En die onderhandelingen zijn nog steeds bezig. Als er meer nieuws is, dan hoor je dat natuurlijk hier in BNN Today. Tot uh, morgen weer, Willemijn. Tot dan, Luc. Doei. Doei. Als je het breed hebt, dan laat je het breed hangen. Een Chinese die had dorst toen hij op een vliegveld was in Singapore. En die schafte zonder enige twijfel een fles whisky aan van 145.000 euro. En daarmee is dat de duurst verkochte fles whisky ooit. Nou ja, iedereen heeft het erover natuurlijk. Maar toch is dit absoluut niet de enige whisky waar veel ophef over was. En dat weet whiskykenner Martijn van der Weijden. Martijn, goedenavond. Hoi, goedenavond. En welke whisky zorgt er nog meer voor heel veel ophef? Ja, dat is Brubladdy's uh, Whiskey of Mass Distinction. Uh, waarom die zoveel ophef zorgde was eigenlijk omdat het een knipoog is naar uh, de beroemde Amerikaanse Weapons of Mass Destruction. Ja. Uh, in 2003 namelijk, uh, toen, uh, toen deze distillerij een soort van doorstad had doorgemaakt, hadden ze het uh, idee opgevat om nou webcams te installeren, zodat dus ze hun klanten van zoveel mogelijk informatie konden voorzien. Wat er allemaal wel niet gebeurde in, uh, in die distilleerderij, hoe hun favoriete whisky werd gemaakt. Ja, en waar, waar, en, waar was dat, die distilleerderij? Die distilleerderij is gevestigd op een, uh, een belangrijk uh, uh, Schots eiland voor whiskyliefhebbers, mm -hmm. waar uh, elk jaar duizenden liefhebbers ook naartoe gaan om uh, hun uh, geliefde whiskies uh, te proeven. Uh, een hele grote namen komen daar vandaan. Okay. En, um, deze maker had uh, in het kader van uh, slimme marketing verzonnen van, nou ja, wij gaan, wij gaan met die webcams werken. En op verschillende punten ook echt in het productieproces opgehangen. Mm -hmm. En um, na verluid heeft toen de CIA die beelden uh, bekeken. En um, ja dat um, ook gebruikt om te kijken van, god, wat gebeurt daar eigenlijk binnen die uh, faciliteiten van Broodladdy? <lacht> en um, en wat, dacht, ja. wat dacht de CIA? Ja... Kijk, wat, wat, wat zij dachten, dat is natuurlijk moeilijk te achterhalen. Ik denk ook niet dat zij zullen uh, toegeven dat ze er ooit iets mee te maken hebben gehad. Maar uh, het verhaal gaat dat zij dachten dat de weapons of mass destruction werden gefabriceerd in Schotland. <laughs> ja, ja. Want, want ik stel me zo voor, dan zie je een soort uh, kelder of zo. Daar wordt wikkelijk nou ja, toch gemaakt met allemaal grote... buisjes en dingetjes. En... <laughs> nou ja, je ziet grote vaten uh, waar stoffen, uh, uh, met name natuurlijk vloeistoffen. Uh, uh, uh, worden uh, toegevoegd of gebobbeld of uh, er wordt uh, ja, met, met vaten gerold en uh, de grote, grote cilinders waar uh, het een en ander natuurlijk uh, in staat te fermenteren of, ja. of te gisten. Ja, en uh, uh, dat ziet er natuurlijk allemaal wel erg uit als een uh, soort van uh, laboratorium. Wellicht ja. voor de leek. En heeft de CIA een inval gedaan? Of? Nee, zover is het gelukkig niet gekomen. Uh, uh, het leek twee jaar later wel uh, uh, alsof uh, Defensie wel erg veel met de distilleerderij bezig was. Want toen werd twee jaar later werd nog uh, een aantal mijl uit de kust een uh, onderzeeër gevonden van het Engelse ministerie van Defensie. Die ontkende ook iets daarmee te maken te hebben gehad, maar dat bleek dus later om een... Uh, mij naar vegen te gaan. Had er dus ook niks mee te maken, maar deed de cult status alleen maar goed, voor ik lady. En dit was in 2003, geloof ik, hè? Ja, de, de, de camera's... Uh... Was 2003 en de Onderzeeën kwam in 2015 oh. nog een keer bij. En nu is dus de, is het een soort legende geworden en is het een beroemde ja, whisky? Ja, hoor, je ziet veel uh, labels ook, bijvoorbeeld van de Brook met zo'n uh, gele onderzeeën erop, de Yellow Submarine of de aanduiding We A Whisky of Mass Distinction. Dus uh, nou, ze spelen het er handig op in. Ja, een soort van whisky van enorme deftigheid, vertaal ik het maar. Ja, even. In ja dat is ja. Uh, in ieder geval onderscheidende smaak. En uh, nou ja, Kijk, de liefhebber die zal ook wel bevestigen dat ze, dat ze ook echt wel lekker whisky maken. <laughs> Oké, okay. goed verhaal, dankjewel. Maarten Martijn ja. van der Weijden, whisky kenner. Dankjewel, Hoi. Dario 1, BNN Today. Zometeen Erben Wennemars en keeper Galiet Sino, die gisteren invul, invul voor PSV keeper Titon. En om kwart voor tien, mijn collega Sofie Hilbrand. I can see it in your eyes. I know you're growing older. Yeah, it happened from the start. Jacqueline, in eentje, Big World. Is het niet beter als alle keepers een helm op doen? Daar hebben we het over in onze sportrubriek met Ermen Mennemaars. Ermen, goedenavond. Goedenavond, Mennemeijn. Ja, dat was een bizar sportweekend. Hè? Eerst natuurlijk Maarten Stekelenburg onderuit. En vervolgens dus Titon, de keeper van PSV. Een kwartier knock-out op het veld. Je hebt het gezien, wat dacht je? Ja, ik moest eigenlijk gelijk denken aan de speler van, uh, van FC Utrecht van vorig jaar... die verlamd raakte naar een botsing op het veld. Die Nessou. Ja, ja, inderdaad, dat, dat was ook zo'n klapper. Maar het, het lijkt alsof er steeds vaker gebeurt, zo'n zwaar ongeluk. De duels worden harder en ze knallen. Maar ze zijn ook helemaal niet meer bang voor elkaar. Alsof een leven ervan afhangt en dan kunnen er zo'n soort ongelukken gebeuren. Dat wow. is, uh, ja, daar moeten we toch wel even naar gaan, gaan kijken. Jij in je schaatstijd ook wel zulke enorme klappen gekregen? Nou, ik, ik moet. Ik, Vandaag ging ik er natuurlijk even over nadenken en dan... Kon ik me eigenlijk toch wel best wel wat zware ongelukken weer het zijn halen. Ik heb ooit eens een keer een, een collega's zo'n sprinter, Altijds kramen, die is, tijdens een training. werd hij gewoon van achteren onderuit gereden. En die viel op, viel op zijn op, op achterhoofd. En die heeft gewoon een hele poos in coma gelegen. Ik heb ook ja. wel eens vlak, vlak voor een World Cup. Uh, reed, reed ik zelf. En dan reed ik vol snelheid. En toen viel ik ook. En toen viel ik tegen de boarding aan. En daarna werd ik teruggegooid op het ijs. Ja. Uh, en die en klap op het harde ijs. Dat dus splijt er gewoon mijn hoofd open. Waardoor ik gewoon een paar, ook een splijt paar hindernissen. Splijt je je hoofd open? Nou, gewoon van de klap, van de druk. Ja, dus, ja. Dus het was gewoon En dan krijg je gewoon een, gewoon een paar hechtingen en dan kun je later wel schaatsen. Maar ja, dat kan natuurlijk ook wel eens een keertje verkeerd aflopen. Nou, dat, dat bleek maar weer. Ja, goed, het is gisteren trouwens allemaal goed afgelopen. Maar het was natuurlijk wel eventjes ja. heel erg uh, spannend. En Galit uh, ja. Sinou, dat is de, de keeper van PSV die toen het veld op moest. Dus toen Titon werd afgevoerd. Galit, goedenavond. Goedemiddag. Ja. Hi. We hebben het zo meteen over, over de helmen. Maar eerst even jouw dag gisteren. Het was natuurlijk een rare dag. Je zag je ploeggenoot vallen. Uh, hij blijft liggen. En nou ja, dan moet jij als een gek gaan warmlopen. Trainingspakken uiten. Je concentreren op de wedstrijd. Hoe raar is dat? Ja, dat is heel vreemd. Allereerst als een gek warmlopen. Want uh, ja, het duurde vrij lang. zo'n een kwartier. Dus op een gegeven moment uh, kijk je toch meer naar de situatie. Dan dat je bezig bent met, met, met warmlopen. Ja, maar ja. wat denk je dan? Denk je in eerste instantie aan hem, aan Titon, of denk je dan alleen maar van nee, ik moet het goed doen? Nou, je denkt eerst natuurlijk van uh, ik hoop dat hij, uh, dat hij er goed uh, vanaf komt, dat het allemaal meevalt. Kijk, ik heb natuurlijk altijd wel geblesseerd raken tijdens de wedstrijd en dan, uh, achteraf blijkt het dan gelukkig al vaak wel mee te vallen. Dus dan ga je ervan vanuit. En uh, je tweede gedachte is natuurlijk van dat, je, dat je als je erin moet, dat je er moet staan gelijk. Dus ja, ja. je gedachte is een beetje dubbel allemaal. Hè? Want je hebt ook nog even echt naar hem gekeken hè, toen hij daar lag. Ja, ik wilde toch even in zijn ogen kijken of hij of, ja, of je zag. Of even in ieder geval oogcontact proberen te krijgen met hem. Maar hij had zijn ogen dicht en hij was uh, volgens mij uh, bewusteloos. Dus uh, dat zag er niet goed uit. Ja. Toen, nee. was het, toen was het inmiddels na de wedstrijd. En toen zei jij van, nou ja, misschien moet er iets gebeuren. Het lijkt wel alsof dat steeds vaker voorkomt, hoofdletsel, bij voetballers, bij keepers. En onmiddellijk brak er een hele discussie uh, los over het onderwerp. Zou jij het zelf doen? Ja, nee, ja ik, ik, ik ben het niet geënken. Iets wat je niet kent, ja, dat, dat is toch al vreemd. En uh, ja, ik zelf, uh, ik weet niet hoe het zou voelen. Hè? Of het ongemakkelijk voelt of dat het... Uh, Denk ik, ik ja, heb meen. geen snel idee hoe dat hoe dat hoe zo'n helder uit gaat zien. Je, je hebt een keeper ja. die het wel doet. Uh, ja, Peter de, van de, van, de, van Chelsea. Ja. Die heeft het uh, ja, eerst zelf moeten ondervinden. Want die heeft ook uh, zware hoofdletsel gehad. En uh, ja, kijk, uiteindelijk is de keuze natuurlijk uit de keeper zelf, of hij, of hij, of hij dat wil doen of niet. Maar, maar jij hebt nu een beetje de discussie aangezwengeld. Jij zei zelf van, nou ja, ja. misschien moet er wel iets gebeuren. De, ja. ja, de KNVB heeft vandaag ook gezegd, hè, er staat iedere keeper vrij om een helm te dragen. Dus ik kan me voorstellen ja. dat je toch wel een beetje voor bent als je er zelf mag. Nou bent ja, kijk, het spel wordt sneller. Dus ja, je krijgt steeds meer, ja, wat, wat Erwin, Erwin de Wendemars zegt, van, je, je ziet steeds meer ongelukken. Dat komt door, door de snelheid van het spel. En wij keepers zijn toch kwetsbaar daarin. Omdat, ja, je gaat, je vaak heb je het duel dat je dus hè, met, met je handen naar de bal gaat. en je hoofd ongedekt is. Kijk, en spelers komen dan ja, met een slijding. of uh, met hun voeten vooruit komen ze dan in. En ja, je hebt gezien hem naar de Stekelenburg. En, en gisteren dan uh, onze eigen ja. keeper uh, Titon. dat je dan uh, een levensgevallige situatie kunt krijgen. Maar Kalief, maar zou het dan niet gewoon heel goed zijn voor jou. jij zei stond er gisteren. dat je gewoon volgende week gewoon zegt van. weet je wat, ik trek gewoon een helm op. Ja, dat, Zet een helm ja. op. Ja, echt. Ja, maar daar lach je, je niet om, om. maar waarom nee, waar lach je erom? Nee, nee, Ik begrijp je helemaal. Ik, ik, ik, ik zou het in stoel vind. vinden. Ja, het is zo. Aan de andere kant, ja, je gaat wel scheef gezicht. Je gaat kijken, die vraagt misschien om aandacht of wat dat ook. Maar ja, denk, dan, ja. denk je dat ja, dat, dat, denk dat, dat gaat, gaat gebeuren? Het blijft, het blijft een macho-wereld op een of andere manier. Het eerste gaat, mm -hmm. ja, kijk, zo'n zo Zeg die even zelf moet overvinden. En dan zegt ze, ja, kijk, hij heeft, uh, hij heeft natuurlijk ook ongeluk gehad. En, maar als, als ik het zo doe, dus, dus moet je kijken, ja, die, die gek die, die, die gaat een helm opzetten, die, uh, die wil aandacht krijgen met een met helm. Ik ken ook een, ken ook een schaatser, die reed, de, de, de broer van Karel Verheijen, die was gewoon ja. de enige schaatser in de hele marathonschaatwereld die altijd met een helm opreed. En er is ja. dus één, twee keer dat ze raad tegen hem aankeken, maar daarna accepteerden mensen hem gewoon zoals hij was. En die dachten van, ja goed, het is jouw veiligheid, het is jouw leven. Ja. Ik vind, en eigenlijk is hij gewoon hartstikke stoer van al die keepers die denken van ja shit, hij heeft een helm op, met hem gebeurt niks. En misschien gebeurt het ja. wel wat, wel, wel, wel, wel, maar iemand moet op met gegeven moment beginnen hè. Ja, nee, nee, ik zou het onwijs vind. stoer vinden als jij dus volgende week gewoon die helm op zet. Echt, ja, ik ben echt een held. Ja, dat zou wel zijn. Ja. Maar dus, dit ja. van, jij zegt eigenlijk van nou, als ik het een beetje goed begrijp, van ik zou het misschien wel willen, maar. Ik heb, ik heb nog niks en dan gaan ze, het is toch een beetje macho-cultuur, en dan gaan ze, denken ze toch een beetje, Wa, wat een mietje. Ja, nee, maar kijk, ik heb dat, zo zwart ik daar niet aan. Alleen ik weet niet hoe zo'n helm zit, ik weet niet hoe zo'n helm eruit gaat zien. Ja, dat ja, is ja, natuurlijk... kijk, ben toch wel, ik ben toch wel gewend om, uh, om, uh, ja, om zonder helm dat te spelen. Ja, ja misschien belemmerd het mijn zicht of iets. Ja, ik, ik ja, kijk, iets wat je niet kent, ja, dat, ja, daar ben je toch een beetje angstig voor. Want ja, je hebt toch vaste dingen die je altijd hanteert, als uh, ik tenminste wel. Ja, ja, maar, je kunt het, maar je kunt het toch tij, tijdens een training gewoon een keertje uitproberen. Want als wij denken ja. aan een helm, dan denken wij dus niet aan een motorhelm helm of zoiets. Ja, maar er zijn hele specifieke, bij, bij, ja. ook bij het schaatsen heb je dus een helm tegenwoordig gewoon in een muts zitten. Daar zie je eigenlijk ah ja? gewoon een, dik, een dikke muts. En dat, daar zie je weinig aan. Het is natuurlijk. Uh, er zijn verschillende gradaties in wat is een helm. Misschien is het wel gewoon een hele coole pet die, uh, die, uh, die onwijs stoer is. Dat uh, ja, heeft er alles mee. He. Ja, heeft er. Als je eigenlijk kijkt naar andere sporten, kijk maar naar hockey of de ijshockey. Ja, dan je, de keepers worden we toch. Ja, die staan beschermd. Zo kloppen ja. die zo daar ja, die. Ja. is het iets? Ja, bijvoorbeeld. Titon, is het iets waar jij wel eens over nadenkt als keeper? Dat dus als, ja, ik heb, het, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ja kijk deze was, ja, vorig jaar heb ik sorry, we, <lacht> sorry, ik noem ja, het, <lacht> pardon, Galit, ja. Oh, sorry, nee. Ja. Nee, ik heb, ik, toevallig, ja, heb ik, er is, ja, twee ernstige situaties meegemaakt, ik heb bij deze is het gewoon pure pech en dan kun je wel halen, maar dat heeft geen zin. Maar ik heb bij Joey daar, Joey, de heb ik meegemaakt bij mijn asset-periode, is echt een vriend ja. voor mij. Die heeft, gewoon, die heeft gewoon echt twee jaar heeft gewoon echt in ellende gezeten. Is een, hij is gewoon door de helft moeten gaan. En dan denk ik, ja, zeker voordat hij een helm op had gehad. Ja, misschien dat de schade daar minder ernstig was geweest. Maar zou jij nu, nu dat gisteren is gebeurd? Hè, denk je daar de volgende keer aan? Ook, ook bij de training, maar ook in een wedstrijd, van, ja, misschien hou ik me toch een heel klein beetje in. ja uh, ja, kijk, dat heb je sowieso een fractie van een seconde. Kijk, zulke ballen zijn vaak, zijn, zijn vaak flankballen. En het zijn vaak lage ballen. En dan, ben je dus, dan moet je dus naar die bal toe gaan. En die spelers die komen, en die, of die aanvallers, die spelers, komen in, ingestormd, als het ware. Ja, eigenlijk als je daar zo'n bal toe gaat, zie je niet meer wat er achter of, of je of ja. naast je gebeurt, je kijkt natuurlijk alleen maar naar voren. Dus af en toe, een fractie voor de school, dat heeft, dat heeft elke keeper, dan denk je van, alsjeblieft, als je laat iemand uh, eh, bij wijze van spreken inkomen nu, want dan ben je echt een lul. Want ja, je bent, je bent onbeschermd en je, je gezicht is, is ja. niet bedekt. Maar dat heb je nou, altijd al, maar, toch, maar hou iets ben je dan nu nog iets meer rekening mee misschien? Nee, uiteindelijk kijk, ja die denkt er meer aan, omdat het nu weer, ja, het, het komt nu weer voor. Ja. Kijk, ik ja. ben nu 36, ja, ik, bedoel, en, en, ja, <laughs> ik heb nog wel een paar jaar te gaan, hopelijk. Maar, nou, hoop ik, ik wel voor het, het, <laughs> Ik hoop het ook. en in ieder geval nog een paar jaren, dan is het voorbij. Maar als ik een ja. jonge keeper zou zijn... Maar er is ook nog een leven na het keeper zijn, hè? Dat nee, heeft niks met leven klopt. te maken. Nee, ik bedoel dus met de voetbalcarrière dan, als, als, als, als, als voetballer. Hm. Maar uh, jong, als, ik, als ik jonge keeper zou zijn... Dan ja, zou ik, wel, ik zou wel proberen, op, op, ja. op zo'n ik zou het toch wel uitproberen, hoor. Ik ben serieus. Ja, maar kwaliteit ja, ja, maar, maar, ma ik vind het wat bij het mij is, vind ik, eigenlijk wel, vind ik wel heel erg belangrijk. Want jij hebt nou twee keer die ervaring meegemaakt. Als jij ja. nu door deze ervaring, het is zo dichtbij. Ja. Als je denkt van, hé, hey, shit, ik ga de volgende keer toch iets meer twijfelen. Dan is dat een hele goede reden waarom je een helm op zou moeten zetten. Ik denk dat ik dat nu wel... Al, ja. als, als, als je je ergens inhoudt, dan, dan beïnvloed je het spel negatief. Dan, dan zet maar een helm op en dan maar gewoon ervoor gaan liggen. Ja, ik ja, ja, ja, ja, heb je wel gelijk. En ja, ik, ja, ik kan hier niks van zeggen. Je hebt helemaal gelijk. Is, uh, ik heb kijk, nog wel een fietshoofd liggen thuis. Zal <lacht> ik er eentje ja, opsturen? Ja, dat doe dat. dat is iets mooie. Nou, wie ik weet. Zien we. Ja, nee. nee, ga serieus. Niet met een helmpje op. Je hebt een hele leuke volgens Erwin, dus gewoon in de muts ja, echt? gewerkt. Maar ik moet eens kijken. Kelly Sido, dank je wel. Uh, en doe goed aan Titon. En sterkte, het gaat weer goed met ja. wel Redelijk. Je hebt hem gesproken. Ja. Dank je wel. En Erben, nog heel even één vraag. Jij gaat uh, vanaf volgende week trainen voor de Olympische Spelen. Wat, wat ga je doen? Ja, ik ga zeker spelen. Uh, ja, ik, wil, uh, ik wil heel graag wel even weten hoe het gaat met, met de Olympische Spelen. En dan, maar dan wel een ander sport. Ik ga zelf niet meer meedoen. Maar ik ga volgende week uh, ga ik met uh, Lopke Berghout en met Lisa Westerhof kijken hoe zij zich gaan voorbereiden voor, voor de Spelen. Dus dus ik dacht dat ze met zijn meeste sporten. Ja. ja. Aha, en daar kom ik volgende, volgende week vertellen, Willemijn, <laughs> ben, hoe dit was. <laughs> ik ben heel benieuwd, Erben. Heel benieuwd. Herman Wellemars, we ik hoor het volgende week van je. Dankjewel. Oké. Okay. Exit Holland. In Exit Holland gaan we iedere dag de wereld over op zoek naar mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vandaag Anne Haaksman de Koster vanuit Zuid-Soedan. Daar wil de regering namelijk de hoofdstad verplaatsen naar een nogal moerassig stuk land dat nu alleen nog maar gebruikt wordt door koeien. Anne, goedenavond. Goedenavond. Hi, hey, ja, waarom is dat? Waarom moet die hoofdstad verplaatst worden? Juba wordt te klein, de regering heeft dus besloten om de hoofdstad te verplaatsen, want ze kunnen hier geen nieuw land kopen en ze moeten ergens anders heen en Ramshiel was de beste mogelijkheid voor hun. Dus naar een gebied dat heet Ramshiel. maar daar, daar staan nu nog koeien begrijp ik. Wat is dat voor een stuk land? Dat is een stuk land wat uh, totaal onbewoond is. Er zijn een aantal uh, stammen die laten koeien daar grazen en... Uh, maar zo er is, is er nog helemaal niks. Maar echt wat wat hutjes, moet ik me dat erbij voorstellen? Ja, wat leeme hutten, uh, heide of, of, of bos en geen weg daarheen. Alles, alles moet nog gebouwd worden. Ja, hey, en dat, dat, dat, dat lijkt me nogal een klus. Uh, als je het hier met mensen over hebt, wat, wat zeggen die daarover? Mensen zijn heel erg cynisch. Ze zijn, Sowieso zegt ze de overheid, binnen drie à vier jaar hebben we deze hoofdstad. Nou, niemand die dat hier gelooft. Ze zijn al jaren bezig om een vliegveld te bouwen. Dus uh, hoe gaan ze hier in drie, vier jaar een hoofdstuk bouwen? En uh, een andere reden van, of, of, of, ze hebben ook kritiek. Ze zeggen van de, de, over, de overheid wil gewoon naar een gebied waar de andere stam, uh, de stam die in de regering de meeste macht heeft, de overhand heeft. En ah. uh, weg uit Juba. En ze zijn ook bang dat, uh, dat deze regeringspartij de, de, de macht krijgt in heel Zuid-Sudan en het ook. Albeit kan behouden. Ja, ja. ja. Dus dat heeft ze zeker ook wel een, een, een politieke reden dan. Maar is, is het eigenlijk nodig dat die hoofdstad verplaatst wordt? Ik bedoel, jij, jij kent de plek? Ik, ik denk niet dat het echt nodig is. Ja, ja, er is een tekort aan land. De prijzen zijn hier uh, erg hoog. Um, maar ze zouden ook zomaar naar de andere kant van de brug kunnen gaan. En een stad bouwen, net zoals Budapest of uh, Istanbul. Met een, een, een rivier in het midden. Wat ik ook zat te denken, Anne, even tot, tot slot, is. Ik bedoel, Zuid-Soedan is net een nieuw land, hè? Ik bedoel, het bestaat, is, is pas net onafhankelijk. Kunnen ze het überhaupt? Kunnen ze in drie, vier jaar een, een stad uit de grond stampen? Of het lijkt mij een beetje gekte eigenlijk. Nou, dat, dat is ook wat de meeste mensen hier zeggen. Het is heel lastig. Uh, ze zijn al jaren bezig met het vliegveld en het hele land. Er zijn nog uh, geen scholen, er zijn nog niet genoeg ziekenhuizen. Dus, dus er is nog een hele lange weg te gaan in, in, in het algemeen. Dus... Waarom gelijk een nieuwe hoofdstad bouwen? Dat is de vraag die iedereen hier heeft. Ja. En gaat het er voorkomen? denk jij zelf? Ja, ik denk het wel. Ik heb plannen gezien van de nieuwe hoofdstad. Het ziet er prachtig uit. Maar hoe lang het gaat duren? Ik denk een jaar of tien. Maar dan hebben we een soort van New York en Washington. Dat is het idee erachter. Juba wordt New York en uh, Ramshill wordt Washington. Ja. Ga jij daar ook wonen dan? Ik blijf liever in, in New York wonen. Maar uh, als mijn organisatie mee wil met de, met de regering, dan, ja, dan verhuis ik ook. Ja, goed. Dat nou, duurt nog eventjes. Anne Haaksman, de koster vanuit zuid sudan Dank je wel. Graag gedaan. Radio 1, het NOS-journaal. Van half tien met Onno Duif Goedenavond. De ontruiming van het grootste illegale woonwagenkamp in Groot-Brittannië... is op het laatste moment tegengehouden. De rechter heeft besloten dat eerst het Hoge Rechtshof zich over de ontruiming moet uitspreken en dat is vrijdag. De overheid wil het woonwagenkamp in het Britse Essex weg hebben om er een natuurgebied van te maken. Telefonisch spoedoverleg van de Europese Unie en het IMF met Griekenland heeft vandaag nog geen resultaat opgeleverd. Morgen wordt er verder gepraat, heeft de Griekse minister van Financiën gezegd. Hij heeft te horen gekregen dat Griekenland meer moet doen om het begrotingstekort terug te dringen. Dat is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor 8 miljard euro aan steun. En minister Opstelter komt de agenten die al jaren klagen over het tijdrovende en omslachtige politiesysteem tegemoet. Over drie jaar komt er een nieuw. Tot dan wordt het huidige systeem gebruikersvriendelijker gemaakt. En zo worden de 16 meest gebruikte formulieren vereenvoudigd. In 2017 moet het nieuwe politiesysteem helemaal zijn ingevoerd. En dat is nieuws op dit moment. Radio 1, PNN Today. Willemijn Veenhoven. Al sinds vanmiddag is de Federatieraad van FNV aan het vergaderen over het pensioenakkoord. Nou, de verwachting is dat ze met een positief oordeel komen. Maar tot nu toe blijft het heel erg stil. Verslaggever Jeroen die staat voor de deur van Nieuwsport in Den Haag. Waar het overleg is. Jeroen, goedenavond. Goedenavond. En je staat er al vanaf vier uur, geloof ik. Ja. Verveel je een beetje? Ja, ja eigenlijk wel. Het ja, is ook het uh, ontzettend warm daarbinnen. Hmm. Uh, de temperatuur loopt op, uh, figuurlijk en letterlijk. Want uh, ja. Het blijkt toch ontzettend moeilijk binnen die federatieraad. Um, een meerderheid van de bonden uh, wil dus voor dat pensioenakkoord stemmen. Maar de twee grootste bonden, die liggen dwars. Ja. En uh, ik sprak net, er was net een schorsing. En toen, één uh, deur stond op een kiertje. En ik vroeg aan een voorzitter, uh, ja. hoe staat het er nou voor? En toen zei hij, nou, uh, de crisis verdiept zich eerder. Oh. En, en toen liep hij weer weg. Ik weet niet wat dat betekent. Of, uh, of er nou hooglopende ruzie is over de positie van uh, Agnes Jongerius... of wordt er nagedacht over ja, hoe moet deze diep verdeelde uh, FNV... strakjes toch nog een beetje met een chique verklaring komen? Ja, want in principe kunnen ze natuurlijk gewoon voorstemmen. Hè? Want ja, de, de Avocado en de bondgenoten zijn we dan wel tegen. Maar, maar... De, in, in die fractie, in die, uh, in die hoe heet dat? De federatieraad, is dan... Geeft vreemd genoeg weer meerderheid? Dus... Ja, daar hebben de twee grootste bonden geen meerderheid. En daar zijn ze ook eigenlijk boos over, want ze vertegenwoordigen 60% van de fnv leden ja. Maar ja, om te voorkomen dat de twee grote broertjes uh, altijd uh, uh, ja, die, die kleine bonden wegvaren, is deze constructie bedacht. Ja. En daar vallen ze nu over, ja. Maar ja, dat. Maar zou het nog zo kunnen zijn? Je zegt, de crisis verdiept zich. Maar in principe kan er gewoon gestemd worden. En dan is het, is, is het er, het akkoord. Ja, dat zou ik ook zeggen. Dat Ze hadden uh, aan het eind van de middag gewoon kunnen stemmen. Ja. Uh, 17 uh, voor, 2 tegen. En uh, klaar is Kees. Maar zo simpel uh, ligt het helaas niet. Uh, vorige week hebben we hier 16 uur moeten wachten. Ja. Ik, ik heb begrepen van een voorlichter... dat veel leden van die federatieraad ziek zijn. Oververmoeid. Door die enorm lange bijeenkomst van vorige week. En eigenlijk wilden ze het vandaag niet zo lang maken. Nou, daar hou ik me dan maar aan vast. <laughs> Sterkte daar. Dank je wel. Ja. En uh, als er nieuws is over het pensioenakkoord... Dan, dan meld ik dan, me. Ja, dan horen we jou weer. Dank je wel, Jeroen. Oké. Okay. Misschien heb je vandaag wel wat rare opmerkingen naar je hoofd geslingerd gekregen, zoals... Uh, arrr, ahoy, matey. Uh, heb je uren geoefend dit. <lacht> nou, dat kan, want het is vandaag namelijk International Talk Like a Pirate Day. Ik heb het zelf ook niet verzonnen, het is echt zo. Al een aantal jaar is 19 september de dag dat we allemaal als een piraten moeten praten. En uh, dat doen dus veel mensen aan mee, blijkt, want uh, het was vandaag trending topic op Twitter. Dus jammer van de klei, ahoy... Oei. Bekend als Captain Boulder, de man die uh, International Talk Like a Pirate Day in Nederland promoot. <laughs> ja. ja, doe jij het even goed, want ik kan het niet, dat ar. <laughs> ar, afs! <avest. laughs> ja. En zo meer termen vandaag natuurlijk. <laughs> en, en jij hebt dus de hele dag piraats gepraat. Ik heb de hele dag piraats gepraat. Ja. Ik ben natuurlijk ook in, uh, in kostuum, ah. kapiteinspak, bijborende goed. haak, Tuurlijk. ooglap. Ja, zo'n vogel op je schouder. Ja, ja, ja. Yeah, yeah. <laughs> We Thank hebben even wat, uh, wat achter elkaar gezet hoe piraten kunnen klinken. When you marooned me on that godversaken spit of land, you forgot one very important thing, mate. I'm Captain Jack Sparrow. Embrace yourself, lad. Because this is really going to hurt. En ook al is de kans dat wij een schat vinden, heel klein. dat vinden wij niet erg? Zolang wij maar samen zijn. Ja. Ja. Nee. Maar ik heb Captain boulder. De International Talk Like A Pirate Day. Waar slaat het op? Hoe is dit ooit verzonnen? Nou, het is eigenlijk in Amerika begonnen. Ja. Een Aantal jaren terug. Twee mannen die waren met elkaar aan het squashen. En om elkaar een beetje aan te moedigen begonnen, ze elkaar een beetje uit te schelden zo. En op een, uh, op een gegeven moment sloeg die ene man die sloeg uh, de, de squashbal bij de ander in zijn maag. Ja. En toen, toen stoot die een R uit. En daar is het eigenlijk mee begonnen als grap in Amerika. Twee ja. jongens die dachten, nou dat moeten we doen. Dat is leuk, ze is klein begonnen met een aantal mensen en dan steeds meer mensen erbij. Tot het echt, en Toen hebben ze op een hebben ze een krant of een tijdschrift aangeschreven. Ja. Daar is een artikel gepubliceerd. Ja, toen is het eigenlijk met het publiek uh, bekend geworden. En toen, in Nederland, wat Nederland betreft, tijdens mijn studententijd, ja. toen, uh, werd ik geweest door een uh, ander andere studenten van, dat, dat is echt iets voor jou, dat moet, dat moet je eens proberen. Dus ik heb gekeken hoe tof, het lekker een paar in elkaar zit. En toen heb ik een klein feestje gehouden en vanuit daar zich maar uitgebreid. <laughs> ja. En heb jij nou de hele dag echt, echt op zo'n piraat gepraat ook? Ik heb het grootste deel van de dag ook als piraat gepraat, ja. Ik zeg nog even kort wat je hebt gedaan hebt op z'n piraat vandaag. Uh, ik ben natuurlijk in piratenpak uh, naar de winkel gegaan. Ja, gaan. op z'n piraat. Ho, ho. Oh. Ah. <laughs> um, ja, uh, het merendeel van de piraat wat ik praat is in het Engels. Ja, nou, doe maar in het Engels dan. But, uh, today I've been to the store. I went with my ship to the harbor in the store. And I, I bought some groceries and some bananas. <laughs> Dat heb ik op gedaan. <laughs> ja, nou ja, het is, ik vond het leuk. Je hebt nog uh, anderhalf uur, hè? Half tien, half elf, tweeënhalf uur. uur. Ja, ja. Ja. Veel plezier nog, Captain Boulder. Dankjewel, dat gelukkig. <laughs> oh, je vrienden doen ook mee. Mijn vrienden, vrienden zijn er ook, zo is ja. ja. Veel plezier oh. nog. <laughs> Doeg! <laughs> Dankjewel. Bye bye. Internet, een international talk like a pirate day. Ik heb het niet gezond en Captain Boulder ook niet. Het bestaat echt. Ik uh, jou. Uh.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 Who you are now and, and who you're supposed to be It's about this in Guy uh, learn how to love yourself again, yeah, yeah, and then just play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 Ik wil Uit België. Wat een bek heeft. Ze konden zingen. Celeste Black Part Love. WNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, en dan mijn collega Sofie Heelbrand is hier. Sofie, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Je bent er? Er had nog enige voeten in de aarde. Eerst zou ze geloof ik was het eerst? Hij live komen, toen kwam je om 4 uur en moest dat opnemen. Toen kwam je om 6 uur en toen kwam je toch weer live. Ja, en wij dachten allemaal dat is, dat is wel typisch Sofie. <lacht> een beetje ja. lichtelijk chaotisch. Ja, ik ben wel chaotisch. <lacht> ja, dat klopt. Maar in dit geval was ik uh, iemand aan het interviewen en die uh, de opnames die duurden wat langer dan ik dacht. Dus uh, met een jongen die in Colombia ja, in het uh, leger heeft gezeten en dat waren we aan het opnemen in een bos. Toen bleek dat bos onder bezit van Staatsbosbeheer, dus of we wel betaald hadden om daar te kunnen filmen. En dan loopt zo'n dag af gewoon afkopen. een beetje uit. Ja, en hij had wel echt een heel uh, bijzonder verhaal. Voor je en... zal het maar zijn ook. Je zal ja. het maar zijn. Ja. Ja, dus, uh, ja. Maar het is wel grappig, want iedereen dan bij ons bij binnen en toen deed ze, oh Ja, maar ja, dat weet je toch zo is, Sofie. Ja, je komt er ook altijd mee weg. Dat is wel. Ja, uh, dat, dit, ja. iedereen weet wat je zo aan elkaar zit. Ik vroeg maar, Wordt je daar in de loop der jaren iets minder chaotisch of wordt het eigenlijk alleen maar Ja, kijk, eigenlijk. Kijk, eigenlijk vind ik dit niet een uh, voorbeeld van chaos. Maar want ik denk is... vooruit. Dus ik zie denk, oh ja, eigenlijk red ik dat wel, weet je wat, dan ga ik eerder ga ik dat gesprek opnemen. Dat is handig, want dan kan degene die eigenlijk zo oppassen, die kan dan weg. Nou ja. Smart thinking. Vervolgens <laughs> wordt die hele wordt route in het eten gegooid door Staat bosbeheer. <laughs> En nog wat andere factoren. En dan gooi ik het dus weer om. Ja. Dus ik moet eigenlijk gewoon stick to the plan. Dat is wel ook met draaien. Waar, waar ik ook mee bezig ben. Ook met interviewen. Ook met. Ik moet gewoon. Eigenlijk doen stick wat je to the vooraf plan. bedacht had. Wat heb je bedacht? En dan ja. komt het meestal goed. Ja. ja. En daar niet te veel uh, nee, chaos meer toe laten. Laten we het hebben over, over uh, een aantal dingen. Um, net een nieuwe serie, natuurlijk van je programma Je zal het maar zijn uh, waarin je uh, mensen portretteert die heel bijzonder zijn of die bijzondere keuzes hebben gemaakt. Daarnaast, net bijgetekend, drie jaar bij BNN weer contract. Ehm. Um, Jij was toch laatst ook bij de, uh, bij de Gay Pride? Stond je daar op de band? Ja. ja. Ik, ik trouwens niet, maar jij wel. En, en Ik vroeg me af, dan zie je al die mensen... en en feestjes zijn vaak legendarisch. Het was weer een goede avond. Dacht je van, dit is ook waarom ik heb bijgetekend, die sfeer? Nee, eigenlijk niet. Nee? nee? Nee, eigenlijk niet. Want ik ken die sfeer inmiddels dus ook al zeven jaar. En ik vind het wel ontzettend leuk. En ik denk dat je het nergens anders uh, ziet. Ik weet nog dat Ruben toen niet vertrok... Ruben naar de Nicolai. a Ruben Nicolai. En die sprak ik toen en die zei... Ja, ik had het gewoon... Uh, vlak voordat ik wegging nog met jou en Katja over anale seks... en vervolgens zat ik met Nelleke van der Kocht over een fotografiekursus te praten. Dus ik snap <lacht> dat er verschil in onderwerpen zijn. Hmm. Alleen, nee, ik heb echt bijgetekend vanwege... Uh, eigenlijk de ambitie die ik heb en die ik wel deel met BNN. Dus wat, is... wat ik met je zal het maar zijn aan het doen ben... dat is een, een interviewprogramma wat ik ja wat ik echt gek vind om te maken... en ook echt heel erg bij BNN verpassen. De toon van BNN staat me nog steeds gewoon heel erg aan. Ik vind toch echt dat je verschil ziet of wij zo'n programma maken... of dat een andere omroep dat doet. Mensen voelen zich, als BNN komt, dat merk je ook nog steeds... Ja, ik hou ervan als ik bij als ik, ik mijn christelijk gezin, dat, dat zit dan morgen in die uitzending, ja. een gezin van uh, 16 kinderen. En opa was er ook. en die zegt dan dus: uh, Ben jij smerig zo fietsje? <laughs> <soffietje>. Smerig zo fietsje. <laughs> en er komt dan dus nog van spuiten en slikken. Nou, dat is niet een ja. reden om bij een maar wel het gevoel uh, van BNN. De toon uh, staat me aan. De programma's die ik. Nou ja, die ik nu doe en die ik zelf nog zou willen doen. Dat is iets wat BNN wil. Dus, dus dat klopt gewoon nog steeds. Laten we het daar zo meteen over hebben. Even nou, dat, je uh, zal het maar zijn. Um, morgen, de tweede aflevering ja. van het seizoen. We hebben een fragmentje van morgen. Um, oh ja, over een soort secte. En een jongen die vertelt aan jou wat hij dan meemaakt tijdens een meditatie. Wat maak je nou mee tijdens zo'n meditatie? Nou nu uh, had ik heel erg, uh, ja, vanaf mijn voeten alsof er golven van energie zo... Omhoog gingen. Het werd heel warm. en ging heel erg tintelen. Ja. Is het zo dat jij gelooft in buitenaards uh, leven? Ja. Merk je dat tijdens zo'n meditatie? Vaak wel. Dan krijg ik wel contact met buitenaardse Of met uh, andere wezens. En die geven je dan informatie. Oké. Okay. Ik uh, communiceer ook wel eens met dolfijnen. En dan vooral de dolfijnen die in de holle aarde wonen. Dus hier onder ons. Wonen dolfijnen? Ja. Ja. En dan, ik heb het fragment gezien en dan gaat hij nog even door. Er leven ook katachtigen onder de aarde en allerlei ja. soorten slangen en weet ik veel wat. En jij staat er met een klein glimlachje op je gezicht en je blijft bloedserieus. serieus. Wat denk je dan op dat moment? Nou, voor mij is het totaal nieuwe informatie. En... Ja, dat mag ik hopen, ja. ja. ja dat, niet, dat, dat wist ik al. Nee, niet. precies. Nee, ja, goed, maar het is leuk om in een groep te zijn waar, waar het voor hun de totale waarheid is. Ja. Ik ben niet gelovig, maar als je met hele gelovige mensen praat. Die maken dingen mee waarvan ik ook denk. Ja, ik, ik heb hem Jij kijkt hem aan, wat denk je dan? Ik denk dan... Ik, kijk, ik probeer er dus zo open mogelijk in te gaan. Ik heb met hun meegemediteerd van tevoren. Want die groep die dacht ook van... Uh, ja, er komt weer een cameraploeg en geen stijl is er wel eens geweest. En er wordt dan oh. over het algemeen belachelijk gemaakt... Ben gemediteerd. Ik heb twee weken echt zo'n stuiteren van de energie. Ik sfeer het je. En de regisseur was hartstikke emotioneel. Die zei, oh. maar, zei moeten we nog dat shot? Sorry, maar ik zit echt tegen mijn tranen te vechten. Dus er gebeurde van alles. Dus wij stappen daar wel in met, wat is jouw verhaal? En dit is voor mij natuurlijk zeer moeilijk uh, te geloven. Maar het interesseert me gewoon dat iemand dat in zijn leven heel erg wil... En dit, wat, wat ik er mooi aan vind is dat je. Of je nou van binnen misschien denkt. die jongens knettergek, gek. maar dat straalt dat in ieder geval niet aan af. Maar dat je. dat is natuurlijk ook wat veel over jou gezegd. Dat je open bent. Dat je benaderbaar bent. Ja. Is dat ook. Nee, wat ik me afvraag is. Waar, waarom denkt zo'n jongen.? Ha, bij die Sophie. En daar vertel ik wel dat er dolfijnen onder de grond liggen. Nou, wat, wat is hem, dat aan jou? Omdat ik hem toch wel serieus neem. Ja, dat is bijna niet te geloven, vind ik dat. Nee. En ik bedoel, ik heb hem natuurlijk. Ik... Ik denk dat het niet zo is. Maar hij denkt met meerdere dat het wel zo is. En mij gaat het in dat programma veel meer om. En wat betekent dat voor jou? Dat betekent dat je je hele leven ernaar inricht. Dat de wereld een betere plek zou moeten zijn. Ja, zoveel mensen zijn bezig met... hoe, op welke manier kun je zorgen dat de wereld een betere plek wordt. En zij ja, geloven in... voor hen is het een waarheid... In, dat hun informatie geven... om die aarde hier mooier te maken. Maar aan dat, het dat, heb ik ook wel... In, bedoel dan ja. daar ga ik het natuurlijk iets langer over hebben. Want ik denk, ja, die theorie... Die, het, het, het zei uiteindelijk geen Want Waarom komen die buitenaartsen nu dan niet? Want we hebben best een ja. crisis. Wat is dan dat moment? En hoezo weet jij dat allemaal? Ja, dat weet ik, want ik sta met ze in contact. En zo, ja, dat is maar toch dat, een dat waarheid anders. Even afgezien van alleen deze uh, ja. uitzending. Maar dat is natuurlijk wat, wat jij in elke uh, programma heel erg... Tentoonspreid, dat je, ja, gewoon gebleven is lullig, maar inderdaad benaderbaar. Is dat, is dat een verdienste of ben je gewoon zo? Kost je dat helemaal geen moeite? Nee, dat kost mij geen moeite. Dus vind je dat, vind je dat een kwaliteit van jezelf? Um, nou ja, het is meer... Uh, het voelt meer als dat ik me zo ontwikkeld heb. Dan dat ik daar dus inderdaad heel veel moeite voor heb. Gedaan heb. Snap je? Nou, je zegt dus, eigenlijk, het... eigenlijk ben je zo, dus het is een. Ja, dus eigenlijk ben ik meer zo, ja. Ja. ja. Wat en dus, dus vind ik ook net zo'n beetje mijn topmodel. Zo leuk dat ze zo mooi zijn, maar ja, God, dan ben je geboren. Het Blijft hard werken, <laughs> jongen. Nee, maar kijk, wat, wat vind nou, jij wel je, je kwaliteiten dan, dan als ik, ik zeg daar? Euh, nou ja, nee, ik denk wel dat dat. Ik denk dat dat een kwaliteit is en op, oprecht geïnteresseerd zijn ook. Um, ik denk dat talent veel meer is dat je iets doet met dat wat je misschien hebt meegekregen. En daarvan vind ik bijvoorbeeld Wende Snijders altijd het ultieme voorbeeld. Dat is iemand die met de talenten die ze heeft, of de kwaliteiten die ze heeft, heeft ze alles bij alles gezet. Omdat, ja. om die dat vind ik daar, als ik bij haar in optreden sta, denk ik echt, jeetje, uit je ballen komt het. Jij en, en durft zo iets hier te zetten. wat is, wat is jouw talent zetten. dan? Um, ja, dat, nou ja, Laat ik het zo zeggen. Ik heb, vind ik, langer moeten doen. Uh, om het talent te activeren. om dat wat ik zeg maar van misschien van nature heb. om dat volledig in te zetten. En, maar wat is dat dan? Benoem dat is? Nou ja, ik denk dus wel dat. dat uh, uh, oprecht geïnteresseerd zijn. Uh, op het juiste moment. daar ook geestig over kunnen zijn, durven zijn. Dus het is jezelf. Ik, ik vind met dit vak moet je jezelf. Heet het. ...ontwikkelen en soms ook een beetje geweld aan doen... ...of even wat sneller ergens in sturen, dat je... Ja. Vind, je vind je het moeilijk om over jezelf te zeggen waar je goed in bent? Ja, dat lijkt een zo. Beetje. Ja, dat vind ik wel lastig. Ja, ik, ik ja. Want ik, ik bedoel, je bent een van de, de meeste succesvolle televisievrouwen van Nederland... ja en de meeste ik mensen denk... denken waarschijnlijk van... ...oh, die Sophie kan toch zo'n rijtje opdreunen... ...wat er allemaal goed aan zelf is. Nee, ik heb nu al best wel wat gezegd, toch? <laughs> ja. Nou ja, ik denk dat ik. Ik, ik ben op zich wel. Uh, ik, ik, ik, ik, ik, wat, wat ik nu zeg maar, van mezelf goed vind, is dat ik veel bewuster bezig ben met wat ik aan het doen ben. En daar ook veel beter in wil worden dan dat ik het allemaal op, de in, op mijn intuïtie doe. Wat ik jarenlang voor mijn gevoel heel erg heb gedaan. Toen je ja, ook heel veel deed. En bam. film en, en, en zingen van, en schrijven. Van alles. En, maar het begon ja. met Sixpack. Maar er zit dan toch een enorme drive in ieder geval. Veel ideeën. Dat, dat is natuurlijk wel zo. Ik, denk, nou, ik geloof dat ik best creatief ben. Even, <laughs> even wat fragmentjes um, van hoe jij later misschien, als je later groot bent, wat je zou willen worden. Misschien dit. Goedenavond. Al jaren is bekend dat de olievervuiling in de Niger Delta immens is. Maar het is allemaal nog veel erger dan gedacht. Zo blijkt uit onderzoek van de Verenigde Naties. Sasje de Boer, was dat natuurlijk. Uh, dan uh, de tweede. Luister, uh, Dennis, een Twitterconcert gisteravond in Paradiso. Wat ja, moet zeker. ik me daarbij voorstellen? Alles wat je je kan voorstellen. Nee, maar dat... wat is. Zeg maar niks. We, <laughs> hebben, we hebben sketches gedaan, we hebben liedjes gezongen, we hebben de mensen. Ja, gehad. Maar gek hebben de mensen daar staan. Waarom was het? Want waar, waren daar mensen dan aan het twitteren? Of? Uh, dat ook. Irene Mors, bedoelde ik dan, niet de rest. Zo, Goedemiddag, welkom bij de live uitzending van Max en Catharine. Het is 6 februari 2006 en we hebben weer een hele hoop verrassingen voor u vandaag. Want onze hoofdgast is niet alleen... Of Catharine Keil? Nou, zoals je de Boer niet. Nee? Nee. Te? Serieus? Uh, nee, te uh, veel op één plek. Als hij letterlijk in de studio Als hij letterlijk ja. in de ja. studio. Uh, uh, live in cooking, liet je horen. Hè? Mm -hmm. Ik vind het leuk... leuk uh, Irene Mors, dat ze zo, weet je, zo veelzijdig is. En uh, zo'n uh, hubby naast zich heeft. Die Bosser. Maar ik heb natuurlijk tijd ook wel erg uh, de geroepen... dat zoiets als Katrien en dan, dan was dat inderdaad... een beetje die ophef... veroorzakende maatschappelijke... talkshow die zij deed. Wat natuurlijk ook wel een beetje is wat Sonja deed zo'n soort programma. lijkt me wel interessant. Maar, ja? Ja. Kan je ja. dat? Nou ja, kijk, ik ben heel erg... Ik, wat ik het meeste doe is met de camera op pad, daar mensen interviewen. Eén um, op één, niet te veel publiek. Minder uh, kijk publiek, hier ben ik. We gaan er een gave avond van maken. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Weet je wat? Dat soort. Sommige mensen hebben dat, dilemma's hebben dat. Weet je, Die hebben een soort show in zich. En dat heb ik veel minder. Alleen want je zei net van dat je, ik, ik, in de, ja, ja. Je zei net van ik focus me meer, ik ben meer vroeger deed ik van alles, nu doe ik meer één ding. Nou, ik dan... vind dit wel in het, in het verlengde licht van je zal het maar zijn. Dus het is um, dat is natuurlijk dat is meer ja. Want waar ligt je als je als je, als je moet kiezen, waar ligt je hart? Wat is wat is typisch Sophie? Dan is dat uh, je zal het maar zijn. Dan is dat heel erg ook spuitsliep op reis. Dat zijn meer journalistiekere verhalen. Uh, dat ging dan de afgelopen twee afleveringen ging dan over een, uh, slaap, een uh, pijnstiller die illegaal te verkrijgen was, waar alle mensen verslaafd aan raakten. En in Rusland ging het over hoe ze met heroïne verslaafd omgingen, totaal illegaal. Ja, daar ga ik ook, ga mijn hart ook snel. Maar is het van, uiteindelijk een te halen. soort van Sonja barend achtige show? Ja, maar dat zou ik, daar ben ik echt te bescheiden voor. Dat zou ik nooit zeggen. Ik kijk wel uit, joh. Nee, en waarom, maar het is waarom ook waarom zo. Ben zo bescheiden? Nee, wat, wat ik. Uh, nou ja, dat is nee, ja, eerst maar eens doen. Ja. Eer, ja. En ik moet zeggen dat ik. Kijk, ik hoop ik hou echt van dit, uh, dit vak. En als ik dan Paul Reuzemuller bijvoorbeeld zie, die is inmiddels. Zullen oh, we hem schat. Zullen ze zo lief zijn? Of, <laughs> En die gaat, dan, uh, die gaat dan uh, het land van Obama maken, zo'n soort serie. Dan denk je, oh, wat is dat zou dat toch mooi zijn als ik dit gewoon heel lang kan doen. En zo'n soort serie zou maken. Ja, dat, dat, zo zie ik dat wel voor me. Maar is, is het een beetje onze generatie, dertigers, die maar niet zo goed weten wat ze willen en alle ja, opties open houden? Voor mij is dit echt heel goed weten wat ik wil. In mijn geval. Hè? Dus als ik kijk naar het, uh, het soort programma's die ik nu noem, denk ik dat het, daar zit wel echt een duidelijke richt, de richting in. Het is Human Interest. Het liefst met een vleugje journalistiek. Het chaos. Als een beetje verlaat, hè? Ja, je bent eruit. Ja, ik ben eruit. Ik ga naar huis. En nog twee kinderen, toch? Drie in totaal, weet je? Er? Ja, heb ik ook ergens geroepen. Hè? Oh, ik, ligt, serieus. Ligt als je ooit kinderen denkt, ga niet te veel met vrouwenbladen praten. Want het enige wat ze nog even. Over, ja. over kinderen, red je het ja. met je planning. Ja. Hoe doe je het nou Ik heb dat ooit aan Waldemar? nee. Nee. nee. En ik heb gewoon uiteindelijk ben ik gewoon gezegd, oh, daar heb ik helemaal helemaal geen last van. Ik dacht echt. Jongen! Hey. Ja. Ga naar huis snel en je oppas wacht volgens ja. mij. <laughs> Sophie Brand, dankjewel. <laughs> Traditie getrouw voor ons exclusieve clubje van interessante mensen. Vandaag uh, beginnen we met de burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel. Morgen is het Prinsjesdag. In Den Haag heb ik die meer dan tien keer meegemaakt. En daardoor weet ik van minuut tot minuut wat er gebeurt. Nu gaan de ramen dicht in de riddenzaal. Ze staan namelijk zo lang mogelijk open vanwege de warmte van de televisielampen. Ah, we horen in de verte het Wilhelmus. Dat betekent de koningin komt aan op het Binnenhof. Eigenlijk hoef je er niet bij te zijn. En dan lingo-presentatrice Lucille Werner. Ik ben trots. Mijn oma is onlangs 101 jaar geworden. Wat een leeftijd en wat heeft ze de wereld zien veranderen. De ontwikkeling van de auto en het vliegtuig. Ze overleefde twee oorlogen en als Zeeuwse ook nog de watersnoodramp. De tv kwam, het internet en zo kan ik nog mijn leven doorgaan. We hebben geproost op het nieuw jaar. Wat zal het brengen voor haar en hoe zal de wereld verder veranderen? En dan als allerlaatste modeontwerper Hans Ubbink. Vorige week... In Amsterdam zei ik, heerlijk, dat slechte weer. Dat helpt me om in de sfeer te komen voor de nieuwe wintercollectie. Vandaag sta ik op rutieke toon in Parijs in mijn t-shirtje. De zon schijnt, het, het is warm. De ideeën struikelen over elkaar heen. En het moeilijkste begint vanaf morgen. Stoffen uitzoeken en dan besluiten wat je niet gaat maken. Yep, dat was hem weer, BNN Today voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. Kan je ons niet missen, ga even voor wat leuke filmpjes ook met onder andere onze Joris op bnntoday.nl of word vriendjes met ons facebook.com slash bnntoday. Zometeen langs de lijn uiteraard. Vanavond gepresenteerd door Ronald van der Geer. Veel plezier met hem. Hey. Hey. Dit is Radio 1.